12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. We gaan volgend jaar voor het eerst sinds drie jaar weer meer betalen voor gas en licht. Een gemiddeld huishouden met een variabel energiecontract is volgend jaar 20 euro per jaar duurder uit. Een tientje meer voor zowel stroom als gas. Volgens vergelijkingswebsite PriceWise zijn gezinnen er sinds begin 2014 200 euro per jaar op vooruit gegaan. Maar is het dal nu bereikt? Advocaat Knoops blijft Geert Wilders verdedigen in het minder Marokkane proces. Knoops wilde dat een van de rechters vervangen zou worden vanwege partijdigheid, maar dat wrakingsverzoek werd afgewezen. Na afloop was er sprake van dat Knoops de verdediging zou neerleggen, maar hij zegt nu dat hij toch doorgaat om een volwaardig hoger beroep veilig te stellen. In het proces rond de frontale treinbotsing van februari in Duitsland heeft de verkeersleider die toen dienst had een bekentenis afgelegd. Hij schakelde een verkeerd sein in, sloeg op de verkeerde manier alarm... en hij deed een spelletje op zijn telefoon. Bij het ongeluk bij Bad Aibling vielen twaalf doden. De Turkse luchtmacht heeft grote moeite om de piloten te vervangen... die na de mislukte staatsgreep zijn ontslagen. Defensie heeft ontslagen piloten gevraagd zich weer aan te melden... maar die oproep heeft vrijwel niets opgeleverd. Bij de ontslaggolf werden ruim 350 piloten uit hun functie gezet. De ophokplicht is voor pluimveebedrijven vervelend... maar het is nodig om een uitbraak van vogelgriep in Nederland te voorkomen. Dat zegt staatssecretaris Van Dam van Landbouw. De ophokplicht geldt sinds gisteren nadat in Duitsland, Oostenrijk... Hongarije, Polen en Zwitserland vogelgriep van het type H5N8 is gevonden. Volgens Van Dam kunnen vogels die buiten lopen worden besmet door trekvogels. En daarom moeten ze binnen blijven. De beurzen lijken hersteld van de klappen die ze gisteren kregen... na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. De Amsterdamse effectenbeurs opende 2,5 hoger. En ook de beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt staan in de plus. Het weer op de meeste plekken droog, af en toe wat zon. Later in de middag en avond opnieuw buien. Het wordt 3 tot 8 graden. Dit was het NOS. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er is vooral nog vertraging bij Rotterdam. Op de A20 Gouden Hoek van Holland staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Knopend Kleinpolderplein 6 kilometer file. Er waren eerst problemen met de Gieße brug. Toen die voorbij waren, bleef er een auto met pech staan en daardoor is de rechte reisrook daar dicht. Dat levert ook vertraging op op de aansluitende A16 van Breda naar Rotterdam. Voor Knopend Terberichtseplein heb je ook een kwartiertijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 you got control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 www.zfmzandvoort.nl Yeah.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 Are you mad? Fix your face. Ain't my fault. They all be jocking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky, raise to the moon. Woo! what y'all trying to do? What you trying to do? the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 she loves you, I know loves you, I understand you wish your girlfriend was wrong like me wrong don't you wish your girlfriend was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 The beat drops out